De tweede episode, Perziken op sap. Waar moeten de dametjes heen? Naar huis, kunnen we meerijden? Stap maar in. Ja, dat is prima. Om zo'n eind uit elkaar te gaan staan. Ik zag er gelijk, die vriendin van jou. Ik heb alleen een stukje nodig om te remmen. Nou, kom erin. Ja. Gooi de rugzak maar achterin. Jo Laat genoeg. Nederland? Toevallig wel, ja. Oh, fantastisch hè. Ja, Geen tweede rugzak maar jongen? Ja, gooi er maar bij. Zo. Ja. Zitten jullie goed zo? Ja, hoor. Ja. Ja. Gaan we weer. Ja. Ik mag helemaal niet stoppen. Ik mag jullie nog helemaal niet meenemen. Maar ik dacht, <laughs> hoe lang zullen die daar al staan? Minstens twee uur. Niemand wil ons meenemen. Ik zet de kachel even hoog. Lekker. Doe je jas er maar uit. Ja. Dus je kunt ook achter hangen. Ja. Goed hoor hey. Ik ben Jook en uh, dit is Sonja. Ja. Ik kom uit Griekenland. Zijn We zijn met vakantie geweest. Ah, Griekenland. Ja. Ah, daar ga ik volgende week naartoe. Jullie zijn mooi bruin geworden. Ja, hè? Zij moeten jullie horen, voelen jullie er wat voor om straks met ons de koffer in te duiken? Ja, ik zeg het maar meteen, dan weten we waar we aan toe zijn. De koffer in te duiken met ons? Mijn ma draait een kilometertje of tien achter me, die ik geef het dan wel een seintje. Zeg, je weet toch wel wat het is, de koffer in duiken? Ik heb hier mijn bed bij me, een beetje gezellig rommelen. hè. Nou, dat ligt niet in onze bedoeling. Dan kunt u ons weten meteen uitzetten. Als dus we ons daarvoor meegenomen hebt staat het? Wel mee, maar dat komt toch in één minuutje oh. doorgaan. Niks aan ander. Hm? En eh, moet Moeten jullie lekkere persieken? Persieken? Ja, ik heb achterin zo'n 6000 blikken persik of sap staan. Hieronder heb ik een paar blikken apart gehouden. In het vakje ligt een blikopener en een vorkje. Ah, oh, lekker, persik of sap <laughs> een blik openmaken, ja. Eh. Gaan we? Ja, jawel. Ja, Even ja, dat is lekker hoor. Toch jammer hoor, dat het niet doorgaat. Jullie weten niet wat je mist. Nee. Dan neem ik maar een sigaretje. Neem praktisch noodlifters mee. Alleen als ze echt verzopen zijn. Ja, ik loop het risico. Wat doen jullie voor de kost? We studeren nog. Ah, studeren. Ja, ik doe uh, rechten. Ja, en uh, ik niet westerse sociologie. Oh, kijk eens dan. Mm, dus jullie zijn het brood nog niet aan het verdienen? Nou, we hebben wel eens gewerkt hoor, Als je dat soms bedoel? Oh, ja. zeg maar Willem hoor. En mijn maat ja. achter me, die heet Toon. Maar, eh, uh, we peepen echt wel eens meisjes op die, eh... Uh... Oh, jawel. Ik Kwestie van geluk hebben in duitsland je hoeren voor onderweg maar daar rij ik niet voor ik rijd voor mijn brood maakt weken van 80 uur ik ga mijn verdiensten niet spanderen aan zo'n autobaanhoer. Oh, het gebeurt wel eens dat ik iemand mee neem laatst nog een vrouwtje van mijn napels je o, zit zo'n twee dagen met elkaar in de wagen en dan word je vertrouwelijk met elkaar het is alleen maar de gezelligheid jawel maar, maar moet er moet toch wat achter zitten ik, ik bedoel het uh... Je kunt toch niet zomaar iemand gebruiken? De vrouw is door de eeuwen alsmaar gebruikt en misbruikt. Mm. U hebt toch wel eens van een emancipatie gehoord? Mm. Zonder dat we nou meteen fanatiek aan het doen ja. zijn, willen we toch wel pleiten voor de vrouw als vrij en zelfbewust wezen. Zes, noem jij dat woord nog eens? Emancipatie. Ah, zijn jullie van die richting? Mm. Nou, dat is mooi. Heel mooi. Nou, ja, mijn best. Even goede vrienden. Dat is lekker hè? Perziker. Heerlijk. Mm. Toch jammer dat jullie van de emancipatieclub zijn. Wat jammer, niks jammer. Goed merk hoor, Perzike. Ja, ik bedoel, hè, moet u nou eens luisteren. De vrouw heeft recht Ach, op het luisteren nou toch eens goed, schat. Zo'n opmerking. Ik ben u schat helemaal niet. Ja, dat zeg ik bij wijze van spreken. Hm. Nou, meiden, niet zo reinigd. Ik haal jullie auto binnen met vlagvertonen en dan gaan jullie met meteen de les zitten lezen. Nou, we begonnen meteen, maar met naar bed. We mochten willen zeggen tegen. Hm, Maar jij begon. Ach, maakt dan niet overal het probleem van. Emancipatie is een gelul. Je doet het of je doet het niet, je praat je toch even over. Eh, Mens moet een beetje lol hebben niet waar. Zoveel te lachen blijft er niet over. Met het vrouwtje uit Napels ging het vanzelf. Ik vond het verdomd gezellig dat ik een uurtje bij de krok. Eh, kijk. Ik zit vijf dagen van de week langs de weg. Het is een rot leven. Ik van iedereen ellende te horen. Ik ben maandagochtend om vier uur met machine onderdelen naar Italië vertrokken. En nou is het vrijdag. Gaan we terug. Het kan best zijn dat ik zondag weer dezelfde rit maak. Ja. Het is met die enorme wagens rot rijden. En voor wie doe je het allemaal? Voor je baas. Voor de transportondernemingen. Hmm. Wat word je er eigenlijk okay. bij zo van? moet het hebben van de extra uren die hieruit. Hmm. Nou hebben ze bedacht dat een chauffeur niet langer dan acht uur per dag mag rijden. Hmm. Oftewel 450 kilometer. Maar daar koop ik toch geen brood voor. Er zit een tachograaf op de wagen. Hmm. De klok. Hier zo. Ja? Hmm. Okay. Nou, die geeft precies aan hoe lang en hoe hard er is gereden en hoe vaak er wordt gestopt. Hmm. Ja, dan hebben we daar weer een foefje op, maar dat vertel ik je wel een andere keer. Hmm. Dus je zit tegenwoordig altijd in je dode eentje. Vroeger, mm, ik nog wat bijrijden. Dat kan er nou ook niet meer af. Je draait je weken maar. Altijd in die auto met het radiootje. Hé, hey, praat in mezelf. Op het dag gaat het wel. Als het nou, in de avond, dan denk ik een beetje gezelligheid. Een beetje aanspraak. Nee, we hadden verrot zo onderweg met de douane, met de loodspazen. Als je moet lossen, als je moet laden. Je altijd geen kanker. Voldoende. Ja, maar u, u, u kan toch... Je uh, kan toch ook wat anders doen? Hè? Kan niks anders en ik wil niks anders. Hey, kijk. En daar nog eens eentje. Je wil zelf gauw dood hebben. Wow. ja. ja. <laughs> Rijt toch gauw 180? En bovendien niet werkeloosheid overal. Bij moet vandaag de dag voorzichtig zijn. Staat hij zo op straat? Waar ben je dan heen? Wat jij heen wil, dat weet ik niet. Nou, naar huis. Morgen weer naar Teheran, Italië, of weet ik veel. Altijd onderweg. En dan is het gewoon eens leuk als je onderweg een babbel maakt met vrouwtjes zoals jullie. Maar ik heb geen zin om de bink te hangen. Daar ben ik gewoon te moe voor. Eerst een eind weg houden, hoor, met het doel aan de eind van de rit te vragen of een van de dames soms bereid is, nou, dat is niks voor mij. Je ziet dat wel eens in cafés van die binken die dan helemaal op de versiertoer gaan. Was Ja, daar was ik al bang voor, ja, dat je zoiets zou zeggen. Nou. Zingen jullie dan eens wat voor Willem? Zingen? Ja, je kan toch wel een liedje zingen? Je kan toch ook de radio aanzetten? Oh, ik hoor het al. Jullie willen niks. Eh, <laughs> uh, ga direct een happy eten. Als het jullie niet bevalt, dan stap je maar uit. Probeer maar met een ander mee te rijden. Vrijheid, blijheid. En anders gaan jullie maar achterin liggen. Uurtje pitten. Zal geen vinger naar de edele delen uitsteken. Nou, ik heb geen honger. Jij ja, ook, Nee. Helemaal niet aan, ik nou die op sap... De hele blikjes op. <laughs> nou, ik ga eten. Wat doen jullie? Uh, mogen we hier wachten? Tuurlijk. Ga lekker pitten. Maak het jezelf gemakkelijk. Hey. Hm? Zullen we het bed gaan liggen? Ik niet. want jij doet, moet je zelf weten. Vreemd type, hè? Maar hij is de eerlijk. Die jongens in Griekenland. Ja. Er was er met z'n mee te praten? Hm. Een beetje epidemie is niet weg, nee. Hm. Nou, weet je, belangrijker is, ik wil het Eddie niet aandoen, joh. Stel je voor dat hij vraagt en dat ik zeg, ik heb nog achter in een vrachtwagen geslapen met de chauffeur. Hm. En dan gaan liggen, ik ben af. ja. Nou, bovendien is de chauffeur mijn type niet. beetje simpel, hè. Gezelligheid noemt hij dat. Hm. Het is toch wel, uh, wel spannend, vind ik. Er zijn toch moderne meiden? Ja, nou, wat let je? Ik doe straks alsof ik niks zie hoor. Toen nou, samen uit, samen thuis. Het heeft toch wel wat hè? Die sfeer in die cabine. Ergens vlak bij de grens. Je zet de radios aan. Ja. Alsjeblieft, daar liggen de schatten. Ik wist het wel. Doodmoe natuurlijk van het grote avontuur. Nog nooit zo ver van huis geweest, moet je maar rekenen. Over tien jaar praten ze er nog over. Nou, laat ze maar lekker slapen. Vader rijdt wel. Jezus, wat een rot leven. Dan gaat hij weer met 60 kilometer per uur naar huis toe. We zijn er bijna. Lekker geslapen? <laughs> Ik Ik heb nog frikadellen voor jullie meegenomen. Oh, ze zullen er nou wel koud zijn. Frikadellen? Ja. Ik heb een maaltje friet met tomatenketchup genomen. Dat smaakt hem eens ergens naar. Moeten jullie nog wat tersik op sap? Je ligt hier al, dat is lekker hoor. Oh, ze zoekt verkeering hoor, Willem. Nou, voor mij hoeft dat niet meer. Nou, kom er maar uit. Lopen we loven ze er nou af. Volgende keer dan, maar. Als je zo'n dus Groningen moet zijn, kom dan eens langs. Kunnen we iets terug doen? Ik ben verdomd moe, weet je dat? Ik weet de laatste tijd de hele dag petpillen. Maar als je nou eens ander werk ging doen, Willem? Dan verdien ik veel minder. En punt twee, waar mag ik dan wel in de slag gaan? Overal werkeloosheid. Punt drie, ik heb een vrouw en vier kinderen te onderhouden. Plus nog mijn oude lui die ik af en toe wat toestop. Waarom die oude lui? Eh, we hebben een oude wee en een bejaardenpas. Net voldoende om niet dood te gaan. Nou, ik geef ze per maand 150 gulden als extraatje. Kunnen ze een keer in de stad eten? Ondersteeds dat zenuwachtige gedoe van hebben we wel genoeg geld bij ons. Als maar zitten uitrekenen bij elke bestelling wat dat gaat kosten, dat is toch waardeloos. Kennen jullie dat gevoel? Nee, dat dacht ik al. En dit is ook aardig voor een chauffeur: dat je verrekt van de pijn in je nek. Dat je ogen branden, dat je van stijfheid bijna uit je wagen rolt. En dat je de zenuw hebt omdat je een tank met het een of ander onplofbaar spul rijdt... ...waarvan je nog nooit hebt gehoord. En dat je toch denkt, vandaag weer een paar tiener extra verdient. Want daar doe je het toch voor. Ja, zo hebben we het nog nooit bekeken. Maar je moet niet vergeten, Willem... ...dat wij beslist voor veranderingen in de infrastructuur zijn. Het gaat Infrastructuur? Weten jullie wat je moet doen? Stop nog een paar blikken perzik in je rugzak. En ga die van de week maar lekker zitten opsmikkelen. Want bij de douane moet Willem jullie toch uit de auto gooien. Controle, begrijp je? Het is jammer, we hadden het zo gezellig met elkaar kunnen hebben. Jammer.